Koertje het nooit meer zou doen. Koertje hoofdakte heeft gehaald. En baartje heeft. Herken je ze daaraan? Ja. Of mag dat niet? Ja. Wim borrel? Ik heb tegenwoordig een sleutel. Van de week kwam ik toevallig... tegelijk met Van Ieper bij de voordeur. Ik haal de sleutel uit mijn zak om naar binnen te gaan...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 Thank you.